Volgens GroenLinks biedt het kabinet nog te weinig perspectief als het gaat om extra geld vrijmaken voor onderwijs en duurzame economische maatregelen. VVD en PVDA hebben de steun van de oppositiepartijen nodig om 900 miljoen euro aan bezuinigingen door de Eerste Kamer te krijgen. In Irak hebben bomaanslagen in drukke cafés, winkels en andere openbare gelegenheden gisteravond aan zeker 22 mensen het leven gekost. In twee cafés in Baghdad, waar jonge mannen voetbal zaten te kijken, gingen bommen af. Daarbij vielen in totaal tien doden. Bij twee andere explosies in cafés in Bakuba vielen ook tien doden. En in twee andere steden gingen ook bommen af. Een online veiling van objecten en documenten van schrijver Jan Kramer heeft gisteravond bijna 150.000 euro opgeleverd. In totaal werden meer dan 800 voorwerpen geveild. Van brieven, schilderijen, foto's tot meer persoonlijke spullen van de schrijver. Het allereerste boek van Kramer, De Gil na Morgen, bracht het meeste geld op. Een particuliere koper legde 12.000 euro neer voor het exemplaar van het nooit uitgebrachte boek met schilderingen.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 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen met vragen en met antwoorden. Mailen kan naar apenstaatje, omroepmaxnl Twitteren is ook nog een mogelijkheid via het En chatten. Dat, uh, daar ben je ook van harte welkom in de chatbox. Te vinden op www.omroepmax.nl slash nachtzuster. En dan eventjes linksboven de chat aanklikken. En facebook.com slash nachtzuster. Ook daar kun je, je eventjes laten zien. En natuurlijk de bol liken en dergelijke. Maar goed, we maken een programma met vragen en met antwoorden. En dat doen we eigenlijk voornamelijk via 0800-1121. Want ik hoor jou graag praten. En dan bij voorkeur... Uh, met een antwoord op de vraag van Francisca. Waarom is het? Hij staat rood, hij staat in het kruid... en hij zit in de schulden. 0800-1121, als je die vraag kunt beantwoorden. En mocht je meer weten van het Hawkeye-systeem... oftewel lijntechnologie, oftewel het hulpmiddel voor scheidsrechters... wel dan vooral ook even naar 0800-1121... want Edwin wil heel graag weten hoe dat praktisch in zijn werk gaat. Ella de Ruiter die vroeg dus naar de pinksterbloemen. Nou, Ik heb net al vernomen dat er in Den Haag nog een heleboel te vinden zijn. En ze wil graag een kippenhok hebben. Dus mocht iemand in de buurt van Putten nog een kippenhok over hebben... 0800-1121. Richard die belde met zijn verhaal waarom kunst nog steeds wordt aangeschaft... door bijvoorbeeld gemeenten en provincies... terwijl het geld op dit moment zoveel beter besteed kan worden volgens hem. En Hani die had ik net aan de telefoon. Met de hele tuin vol paardenstaart, oftewel heermoes. Mocht iemand kunnen helpen om op korte termijn... die tuin weer klaar te maken voor mooie plantjes... dan is uh, ieder advies van harte welkom. 0800-1121. En dan is het nu zover. Het is vier minuten over vier. En dat is traditioneel het moment bij Nachtzuster op Radio 1. Dat we disco gaan draaien. En in dit geval is het Crystal Waters... En Gypsy Woman, ook wel bekend als La Daddy. la di, la da, da Maar zo heet het natuurlijk eigenlijk niet. Dus uh, mocht je het zoeken, kun je beter zoeken op Gypsy Woman van Crystal Waters. 0800-1121 blijft het nummer dat je kunt bellen met vragen en antwoorden. William? Ja, goeienacht. Goeienacht. Ik heb daarnet een aantal punten gehoord waarvan ik zeg: ja, daar kan ik toch wel eens even een antwoord op geven. Nou, kom maar door dan. Nou, dat is dit. Uh, die kunstenaar, dat deel ik volkomen, die mening ergens. Maar, ik wil erbij opmerken... Kijk, die overheid, die hebben wij ons aan laten praten. Door de magiërs, Door de mensen die dan medicijnman spelen, zoals een exorcist. Overigens, uh, het ging ook over tepels, hè? Weet maar, uh, William... Ja, mag ik even? Nee, ja? nee. Want, oh, nou ja, uh, ja. Nou ja Dan, het mag wel uh, even. Maar kort, maar, nee, maar je, weet je wat je doet? Je probeert alle vragen door elkaar heen te beantwoorden. Wat op nee, zich... nee, nee. Ik ga oh. eens in een rijtje. Ik, ik het, uh, Maar ja, als je dat niet wil, oké okay, hoor. Ik ben wat dat betreft een uh, leidzaam mens. Uh, enorm flexibel. Ja, sorry. Eh? <laughs> ik ben mijn eigen overheid, hoor. Daar gaat het nou juist om. Ga je gang. Kijk. Nou. Uh, zo'n exorcist bijvoorbeeld, daar moet je dan in geloven. In Afrika heb je medicijnmannen in andere landen ook. Uh, die geloven in zichzelf. Maar deze exorcisten en dat soort lieden... die geloven dat ze die overheid moeten propageren en brengen. Dat is punt 1. Zo'n exorcist en een varken... Uh, zal ik het verschil uitleggen. Een varken heeft twee rijen tepels En zo'n exorcist, als hij bezig is... heeft hij zijn toga en heeft hij één rij tepels. Dat is het verschil tussen een varken en een exorcist enige verschil. Dan wat betreft die kunstwerken ja, kunst heeft een doel kijk als een overheid dan, een dat je wanproducten neer gaat gooien, maar ik denk aan gebroken spiegels van Jan Wolkers die ik altijd bewonderd heb, dat zegt iets kies, met Theodorakis met zijn muziek He? Fleetwood Mac bijvoorbeeld, don't stop He? als je die kan draaien moet je dat doen we moeten morgen zien dat we, we er van afkomen we hebben een premier dat is een insect, die vreet mijn geld en alles van iedereen op He, die brengt ons tot de afgrond. Dan zou je bijvoorbeeld een mooi kunstwerk kunnen maken. Doodlopende buizen met euro's bijvoorbeeld. He, die nergens heen gaan. Ja, waar? Een piramide die we allemaal moeten steunen waar we onder gebukt gaan. Dat is die overheid. Een overheid hoort niet over mij te gaan. Die hoort voor mij te zijn. En een kunstenaar die kan dat tot uitdrukking brengen. Ja, dat is wat ik daarop antwoord. Dankjewel, he. William. Ik hoop niet dat je me kwalijk neemt, want ik ben een klein beetje... He, in de mineur, door het hele gebeuren. Ja. We hebben weer een conferentie gehad. Die oh, William, sorry, ik ga je echt afkappen, want ik wil heel je graag zeggen. antwoorden je vinden. Dankjewel. Dan dan ja, ja daar was, was ik wel een beetje bang voor. Okay. Ik zeg, ik blijf revolutionair. Ik ben lang genoeg belaagd geweest als militair. Ik heb ambtenarenwerk gedaan enzovoort. Maar weg met dit duur. Maar het de enige manier waarop ik William wist te stoppen... door Don't Stop van Fleetwood Mac te draaien. 0801121 voor vragen en antwoorden. Tom Koenders, goedenacht. Goedenacht, moment. Even nog beter doen. <laughs> Zo, dan verstaan we beter. <laughs> Om te beginnen. Bedankt dat je het voor de tweede keer gedanst hebt. <laughs> maar Tom... Dat is leuk. Moet je het maar... inhouden. Is goed voor je conditie. Je zit maar, aan ja. Ik heb een paar dingen. Ten ja. eerste, uh, normaal, als ik we jouw website bekijk, dan krijg ik alle vragen en muziek te zien die je draait. Ja. Uh, vanavond krijg ik alleen maar een verzoekje om een aanzet gehad van de vakantie aan je te sturen. Nou, wat toestand. Maar goed, gehoord van uh, de, de, de, de, de, de gang, degene die als eerste aan de lijn kreeg dat het een technisch iets is. Oh. Twee. Uh, Nee, maar het is wel goed dat je het even zegt. Want het is inderdaad zo dat op de site staat een oproepje. Want ik zou het zo leuk vinden. Ik vind het zo leuk altijd om het kerstkaartjes te krijgen van luisteraars. Dat mm -hmm. als mensen nu uh, op vakantie gaan... En de, ik weet het, dat doet niemand meer. Maar er zijn nog steeds een paar mensen in Nederland... die nemen dan een boekje met adressen mee. Dus zet daar dan even in. Uh, Nachtzuster, Omroep Max, Postbus... Uh, 518. dus oh, oh, postbus. Oh, oh, stop, oh, je zit uh, mee te schrijven. Ja, nee, ik ga nu schrijven. Ja. Uh, uh, heb je ook een e-mail? Ja, nee, maar dit, ik vind juist een... die papieren kaartjes vind ik zo leuk. Dus ik, maar het is dan misschien niet voor jou, Tom... maar voor andere mensen die nu luisteren en die nog ja, zo'n ja, boekje ja, hebben. Dus Postbus 518. 1200. Astrid Marjan in Hilversum. AM. Dus 1200 AM in Hilversum. Postbus 518. En dan nachts dus de Omroep 518. Max, maar dan oh, komt er bijna altijd wel aan. En dan het allerliefste van die kaartjes, van die allergoedkoopste uit dat draaiing. Dus van die kaartjes mm -hmm. met van die fotootjes erop. Weet je wel, zo'n kaartje waar dan drie of vier fotootjes van waar je bent, dat zou ik echt heel leuk vinden als ik die van de zomer mag ontvangen. Nou okay. dat. Sorry, ja, maar nou ja en, de, en dat staat op, kranten, op de site. Maar nogmaals... ik... ik werk met behoud van een uitkering, dus ik stuur jou liever een e-mail. Nou, daar dan ben ik ook blij mee. Bij dat, is... De volgende vraag. dat is Nachtzuster Hoe kan ik een markt. stembetuiging ja. of een steunbetuiging sturen aan een Max ja. dat het programma van de nachtzuster niet weggaat? Want ik wil het niet missen. Ach, wat lief. Maar er is helemaal niet in, in vragen nog, hè? Er is echt Sorry, gewoon... Stond het niet? Nou, het is nog helemaal niet een kwestie of zo, dat de nachtzuster goed, zo... Je wilt bij voorbaat alvast... De, uh, nou, dat is wel heel lief. Dat, dat stel ik wel heel erg op prijs. Dat zoek ik ja, maar meteen je die even meid. Nee, maar het, het ziet er ook allemaal heel goed uit, hoor. En het, ik, ik, iedereen is in ieder geval bij Omroep Max. Het, het, het, als, dan heb ik dan af en toe zo'n evaluatiegesprek. En dan zijn ze altijd heel aardig. Dus dan mm -hmm. ga ik er vanuit dat dat, uh, dat, dat een goed teken is. Even kijken, hoor. Contact. Zo, zo, ja. Want het is wel uh, natuurlijk dat... heel leuk hè. Dat mijn baas dan opeens een mailtje krijgt van. Ja. Goh, dat programma is zo leuk. Dat, dat kan nooit verkeerd uitpakken. Dus dan, Precies uh... heb je daar een e-mailadres van voor me. Wat verdorie dat ik dat nou niet heb? Waarom heb ik dat niet? Ik denk gewoon, nou, dan stuur je doe je maar gewoon. Ik heb een e-mail met mijn e-mailadres. En dan kun je dat e-mailadres even doorsturen. Ja, maar ik denk dat gewoon info wel werkt hoor. Info het. En dan Nee, omroep Max. Omroep Max. Nee, onder op Max. Onder op Max. Max.nl al werkt. Oké, okay, nou dan ga ik het gewoon leren. Nou, dat vind ik heel lief. Dat stel ik en dan heel lief. Nog erg één opmerking, opmerking ja. tot slot. Ja. En dat is: er was een meneer die zich een beetje negatief over meneer Timo uitliet. Ik ben zeer blij met meneer Timo, want die heeft heel zinnige opmerkingen. Nou, iedereen is blij met meneer Timo. Timo die onthoudt alles wat de hele week op de radio is. en die belt altijd even om nog even aan te vullen. De, de... Ja. Nou, die twee dus, uh, mensen die dat niet leuk vinden... Die, die kunnen best even drie minuten ergens anders naar luisteren. Zo is dat. Ja. En, uh, nou, en nogmaals bedankt voor je prachtig programma. Nou, jij ook heel erg bedankt voor het bijdragen eraan. <laughs> Goeienacht nog. Dag. John, of John, dat weet ik nooit. Ja, hallo. hallo? hallo? Ja, ik, uh, ik heb nog een opmerking over die nakomelingen van, van, de, van die hondjes. Eén... Ja. Uh, facet heb ik gemist in alle antwoorden die ik tot nu toe gehad heb gehoord heb mm -hmm. Mm -hmm. Uh, dat is namelijk het feit dat in de evolutie is het uh, zo gegaan dat uh, in zijn algemeenheid soorten met een korte levensverwachting meer nakomelingen nodig hebben om de soort in stand te houden dan soorten met een wat langere levensverwachting ja. snap je ja nou, dat klinkt ook heel logisch ja ja, want het is zo dat, dat uh, nou om even heel eenvoudig een heel en simpele voorbeeldje te geven... als een eendagsvlieg uh, eens in de twee dagen een eitje legt... waar één vliegje uitkomt, dan zijn ze zo uitgestorven. Ja, dat schiet niet op natuurlijk. Nee, dat schiet niet op. En dat is en natuurlijk is met die eentjes ook zo, die aan alle kanten opgevreten worden. Je moet er meer, meer maken om er eentje over te houden, een goeie. Ja, precies. Ja. En, en dat, uh, dat facet heb ik in de andere antwoorden een beetje gemist... Een hond heeft een uh, levensverwachting van, uh, een beetje afhankelijk van de grootte en zo, van uh, 10 tot 15 jaar. Mm -hmm. uh, dus die, uh, uh, oorspronkelijk in de evolutie, hebben die dus meer nakomelingen nodig om de soort in stand te houden. Een olifant, die heeft uh, een, een dracht, ook de draagtijd speelt daarbij een rol, ja. van, van twee jaar. Maar een olifant wordt veel ouder, dus die heeft... Uh, ...veel meer tijd om voldoende nakomelingen te krijgen om de soort in stand te houden. Oh, kijk. Nou, hartstikke goed, John, dat dat er nog eventjes bij vermeld is. Ja, want dat, dat, uh, dat speelt natuurlijk altijd een rol. Ja. Ook dat verhaal van die nestblijvers en nestvlieders speelt daar ook wel een rol bij natuurlijk. Mm -hmm. uh, maar in zijn algemeenheid is het zo dat naarmate de levensverwachting van de soort langer is... Uh, ze meer tijd hebben om nakomelingen te, uh, voldoende nakomelingen te krijgen om uh, de soort in stand te houden. Ja. En Sean. Uh, ja? Ik krijg via de chat van Kroonkirk uh, een, een mopje. Ja? Ja? Wat is het toppunt van Zielig? Het toppunt van Zielig? Ja. Ik zou het niet weten. nu wel leuk. Een, een, een, een eendagsvlieg die zijn dag niet heeft. Ja, oh ja. Dat is wel een hele oude. Dankjewel he, voor je verhaal. Ja, oké. Okay. Goeienacht. Graag gedaan. Doei. Ja. Roos. Uh, hallo. Hallo. hallo. Um, ik wilde op de kunstdiscussie uh, reageren. Ja, uh, nou ja, die William van der Net, volgens mij was het William. Ja, dat was natuurlijk geen taal om vast te knopen. Nee. Maar één ding um, had hij wel uh, gelijk in. En dat is dat uh, kunst kan ook zijn om maatschappij kritisch te zijn. En um, volgens mij is juist kunst, natuurlijk uh, de euro kun je maar één keer uitgeven. Maar sinds de oudheid heeft de mens toch al behoefte aan om zich op een of andere manier... Creatief te uit, of dat nou met een krijttekening op de muur is, of uh, door muziek of wat dan ook. Mm -hmm. nou, de meneer die daarover belde, die hem spreekt, dat was heel duidelijk. Uh, kunst niet zo aan. Dat is dan heel vervelend, Maar uh, dat is een kwestie van smaak. En uh, kijk, als je het puur functioneel bekijkt... kun je natuurlijk ook gewoon zeggen... we hoeven ook geen mooie gebouwen... we kunnen ook gewoon in betonblokken gaan zitten. En uh, gewoon alles heel eenvoudig en goedkoop. Want we kunnen het geld uitgeven aan de gehandicapte zorg... of aan iets anders uh, nuttigs. Maar dat is nou net wat onze maatschappij... de ontwikkelde maatschappij onderscheidt van... Een, een onderontwikkeld uh, land, zeg maar. Dat we juist die mogelijkheid wel hebben. En ik denk ook dat het heel belangrijk is om de cultuur in stand te houden. Ook om... Uh uh, nou ja goed, uh, als je terugkijkt naar de geschiedenis... zijn dat toch vaak de dingen die van, iets, uh, die van een... Uh, van iets een, blijvends. Wat, wat blijvend is. En als we, als we zo hadden gedacht... dan hadden we ook nu niet van Gogh gehad... waarvoor mensen in de rij stonden. Mm -hmm. En kijk, ik begrijp wel... die meneer die, die, die gaat wat meer in richting... of je nou een budplug ergens midden in een stap neer moet zetten... Of, uh, of iets, iets, iets nuttigers. Maar dat is ja. omdat ik merk gewoon, hij heeft zelf geen. Het spreekt hem gewoon niet aan en dat is heel vervelend. Ja. Maar uh, een ander belt straks en die zegt, nou, al die sportevenementen dat kost ons handig veel geld. Uh, waarom geven we daar nou al dat geld aan uit? En dan, ik weet niet, misschien geeft deze meneer wel weer wat met sport. Mm -hmm en dan moeten wij ook uh, alle politie en beveiliging op straat sturen als er uh, gevoetbald wordt of wat dan ook. Dus er wordt gewoon in de maatschappij geld uitgegeven aan dit soort dingen en dat is juist wat ons een, een cultuur maakt en een, een, een uh, ontwikkeld een volk. Een compleet land. Ja. Ja, en, ik blijf maar, ik, weet je, het is grappig, want ik kom zelf nogal uit de artistieke hoek en ik heb ik, ik had op de theaterschool had ik af en toe al wel een beetje moeite met zeg maar. Je, dan heb je verschillende stromingen. En mm -hmm. bij, bij mij mag er altijd wel iets te lachen zijn want, en iets te leren zijn. Dat, vind ik, de, dat is gewoon een beetje meer mijn, mijn ding zeg maar. Ik vind een, een, een stuk cabaret waar je na afloop over nadenkt en tijdens de voorstelling om kan lachen. Vind ik persoonlijk interessanter dan iemand die, zoals ze dan zo mooi zeggen. Uh, twee uren gebakken ijs staat uit te beelden. Ja, nee, dat is trouwens wel grappig, want dat vergeet ik nog even te zeggen. Ik ben, ik ben zelf helemaal niet zo met kunst en cultuur. Mm. Maar daarom ben ik juist altijd zo blij dat het voor mij geregeld wordt. Mm. En dat het, als het allemaal van mijn persoonlijke smaak afhing. <laughs> mijn hemel, waar woonden we dan nu? Ik zou niet, ik, dan woonden we nu in een modepaleis en dan had iedereen ja. mooie laarzen aan maar uh, Dus ik ben juist blij dat dat, dat voor verkeerd. mij geregeld wordt. Ja. En kijk, uh, tuurlijk, ambtenaren maken daar fouten in. En er zo echt wel hier en daar... Uh, Slechte keuzes uh, misschien soms. dingen geld ja. uitgegeven worden. Daar denk dat gaat helemaal. Maar ik ben het er wel mee eens dat daar een potje voor moet zijn. En dan kan je nog discussiëren over wat wel en niet mooi is. En dat is een eindeloze discussie. Mm -hmm. Maar ik vind het wel belangrijk dat de maatschappij dat doet. Uh, ik, ik ben zelf bijvoorbeeld helemaal niet het cabaret... met een lach en een traan en dan daarover na, nadenken. dat is uh, dus bijvoorbeeld niet voor mij. Nee. Maar ik snap wel dat een ander daar weer wel behoefte aan heeft. En nou ja, datzelfde geldt voor literatuurtoneel, uh, weet ik veel. Ja, en muziek ook. Muziek is dan, voor, ik denk, het makkelijkst voor iedereen om te begrijpen dat, dat, dat mensen daar behoefte aan hebben. Ja, maar daar maar, heb je ook uh, de eeuwige discussie. Ik heb hier ja, ook altijd de discussie. Waarom draai je pop en waarom draai je geen uh, klassiek en waarom draai je. Dus ja, smaken verschillen nou eenmaal. Dat, is, ja, dat is absoluut zo, alleen ik snap wel, ik, ik, of ik vind het nog steeds wel lastig, vooral echt puur dat voorbeeld um, waar Richard dus mee kwam. Dat, dat er inderdaad dat er een, een kunstwerk wordt geplaatst ergens en dan liefst abstracte kunst, mm -hmm. terwijl er aan de andere kant echt kinderen geen eten hebben. Ja, dat vind ik, dat blijft in dat. Ondanks dat ik heel erg pro-kunst. en ik ben ook heel erg voor dat mensen die iets mooi vinden wat ik niet mooi vind. toch hun. Uh, uh, toch iets. Weet je, dat hoeft niet alleen maar voor mij te zijn. Maar dat vind, blijf ik wel lastig vinden. Ja, maar dan denk ik ook altijd weer van. Ja, oké, okay, dan doe je dat niet. Maar is daarmee dan de problematiek in, ik zeg maar wat, de gezondheidszorg opgelost? Want dat lijkt me dan nog toch ook niet echt een. Structurele uh, oplossing. Mm -hmm. um, en um, ja, ik weet niet. Ja, het is vaak inderdaad ook abstracte kunst die mensen een beetje tegen. Uh, waardoor het extra onzinnig wordt gevoeld. En ik ben zelf heel erg niet met figuratieve kunst, want dat vind ik dus geen kunst. Maar ja. <laughs> dat is dan weer mijn persoonlijke smaak. Um, uh, dus dat is wel grappig. Maar ja, het is inderdaad zo. Je kunt het geld maar één keer uitgeven. En dan kan je. Kijk, als je echt de, de ik denk als het er echt op aankwam. Ja. Dat dat we natuurlijk, we gaan niet ervoor kiezen dat er mensen sterven ten, omdat de kunst in stand moet worden gehouden. Maar ik denk dat we dus blijkbaar die luxe hier nog hebben. En ik denk dat we daar gelukkig mee uh, moeten zijn. Dankjewel, Roos. Oké, okay, en oh ja, van die, van die taalkwestie, dat lijkt me gewoon. Uh, dat zijn gewoon twee totaal verschillende zinnen. Of je in de schulden zit of in het rood staat. Ja, ja dat zal dat is gewoon. Maar, ik weet niks van de etymologie, maar dat lijkt me dat het zoiets uh, gewoon moet zijn. <laughs> nou, het is een Kom, voorzet. Uh... Dankjewel, Roos. <laughs> <Okay, so laughs> Goedendag nog, Daag. Uh, kan ik even melden dat uh, Jos, dat is degene die heel veel doet uh, voor bijvoorbeeld Facebook, maar ook de internetsite, die meldt. Even, even kijken, wie was dat nou? Ook weer Tom, geloof ik geef het even door aan Tom... dat uh, alle vragen weer nu heel makkelijk te vinden zijn. Dat ze allemaal weer... Ze allemaal weer in orde. Uh, Rutger. Maar radio moment. Ja. ja, goedemorgen Astrid. Goedemorgen Rutger. Ik uh, hoorde die mevrouw over de... over de pest in haar tuin. Ja. De pest dat heet dan... Heermoes. Ja. En daar is... een adequaat middel voor, hoor. Want... Uh, wat je ook doet, met, zelfs met het zwaarste gif, uh, het, uh, de heermoes, die vindt dat lekker, die gaat absoluut niet weg. Oh, nooit? Die nee, die, je kunt, uh, nou, ik weet niet of ik dat kan noemen, maar je kunt een round opspuiten, wat je wilt. Je kunt het liters voeren, ja. maar daar groeien ze alleen maar van. Oh, ze zijn uh, gifresistent. Nou, behalve. Ja, ja, ja. Maar hier, ik, heb het, ik heb het zelf ook gehad. Het is echt een. Uh, als je van tuinieren houdt. dan springen je er dran in over als je nou. dat spul in je tuin hebt. Maar er moet ik toch iets ook... aan te doen zijn dan, Rutger? Uh, wat eraan te doen is. dat er is een. Uh, nou, ik weet niet of het echt een vergif is. Zo heb ik het mij uit laten leggen. Er is een middel in de handel bij een speciaalzaak of bij een tuincentrum, ja. die, die verkopen een middel dat is voor je gras. als je onkruid en je grasmat hebt, ja. dan moet je dat verdunnen. Nou, die verhouding, dat staat wel op het pakje. En dan kun je dat over je grasmat spuiten, hè. Ja. En wonder boven wonder, dat, spul, dat is zo slim op de een of andere manier, dat noemen ze dan een ABC-formule. Ja. Ik heb het ook niet van mezelf. Nee. Maar als hij dat op die heermoespruit... Ja. spuit, binnen twee dagen is het getrokken. Kijk. En het wonderbaarlijke van dit, van dit groentje is... <coughs> het tast de andere planten absoluut niet aan. Ook al groeit het tussen je sla, wijze van spreken, want ik ga dat een heleboel ook in mijn hortensia's zitten. Oh, in de hortensia's. Ja, het groeit overal. Als je het keer hebt, dan ben je klaar. Ja. Maar je kunt het ook niet uitgraven, want het heeft namelijk een. Die wortelgang van die hermoes, die is zwart. Die, als je het omschept in je grond. Je dan, ziet je die die dan zie je hem niet. En dan schiet hij weer wortel en dan komt hij gewoon weg. Ja, weer op. zomaar, zomaar. Dat is zo gebeurd. Goed, maar dus uh, echt... de ABC-formule moet ze moet iets bij het tuinzindigmen halen waar ABC-formule op staat. Ja, daar moet ze even naar vragen. Uh, maar het middel dat is dus om uh, je, je, je gazon te besproeien waar dus uh, nou, omkruid in zit. Het disteltjes en ja, weet ik het allemaal. Met maar de ABC. Gazon, Onkruid, ABC, met die steekwoorden naar het tuincentrum. En dan kan het. Uh, is er nog hoop voor de heer Moes tuin? Nou, dat moet ze zeker eens proberen. En uh, dan, dan moet ze dat eerst maar eens proberen, want ik, ik was er in het begin ook huiverig voor. Ik denk, nou god, gaat alles kapot bij mij in de tuin. Maar ik heb me uit laten leggen dat het uh, niet echt een vergif is, maar het is een groeimiddel. Ja. Het is een, een uh, groeimiddel wat de plant opneemt. Ja. En uh, net zoals mensen met uh, obesitas, zeg maar, dat ze hunzelf kapot vreten. <laughs> zo, zo, zo gebeurt dit ook met, ah. met die plant. Nou ja, ik, ik denk dat er iemand uh, morgen naar de winkel gaat, Rutger. Anders moet zij, als ze het fijne erover wil weten, want zo ben ik er ook aangekomen. Ja. Dan moet ze. De, Afdeling Groenvoorziening ja. van het uh, VU in Amsterdam maar eens bellen. En uh, even vragen naar de, naar de tuinman van IJswijk. Mag, mag ik alstublieft de afdeling Paardenstaart? <laughs> ja. <laughs> uh, uh, Subassistentie Heermoes alstublieft. Nee, dat gaat goed, komen, Rutge. Dank wel. Nou, Oké, okay, graag. En mag ik voor mijn collega de breeders horen met driving online op de weg? Oh Rutger. Wat doe je maar aan. Nee, maar Rutger, lieve Rutger. Ik zit hier zo mijn best te doen om voor iedereen leuke muziek... Ik had zo'n leuk plaatje klaarstaan, maar jij hebt het nu gezegd... en als je het gezegd hebt, moet je het horen ook. Ja, maar dat is schitterend, hoor. De Breeders? Driving online, Breeders. Ja, maar dat is, dat is dan voor de, voor de truckers, of niet? Ja. Maar ben je, jij bent nu aan het rijden. Ja, ja, zeker. En je ben je geladen? Ja, ja, nou en af. Dan moeten we ook nog even raden wat hij rijdt spelen. Ja, dat moet je zo weten. Dat ligt aan jou. Ja, natuurlijk moeten we raden wat hij rijdt. Uh... Oh, nou, daar moet ik even voor gaan zitten. Kan ik ondertussen met mijn linkerhand de, br de breeders en uh, wat was het ook, weer? <laughs> ik ben het ook weer vergeten? Driving on nine. Driving on nine. Ja. Goed. Uh, goed. Uh, jij bent nu geladen? Ja. En jij, uh, even denken, want dat was een ja. Uh, uh, kan je het eten? Nee, absoluut niet. Oh, oké. Uh, nee. okay, okay. Is het van ijzer? Ja. Uh, is het helemaal van ijzer? Ja. Is het witgoed? Nee, het is geen witgoed, nee. Oh. Is het een, uh, moet het nog iets worden? Is het een grondstof voor iets wat nog gemaakt moet worden? Zou je kunnen zeggen, ja, het, het, uh, het is een uh, onderdeel, zeg maar. Oh, is het een machine ook? Nee, nee. Nee, het is een onderdeel van iets. En denk je dat ik het weet? Want ik ben op zich niet zo op de hoogte van onderdelen van dingen. Ja, dat is. De... <laughs> dat is, is het is wel moeilijk. Een... Is het een onderdeel van een auto? Nee, absoluut niet. Is het een onderdeel van een uh, vangrail? Je komt wel in de buurt. Geef zo met. Hijpalen. Met... Nee, geen hijpalen. Nee. Uh, maar het gaat wel naar de bouw. Ja, de, de wegenbouw. De we ijzer dat je nodig hebt voor de wegenbouw. Is het een uh, uh, Ikea-viaduct? Ik nou, kom in de buurt, maar <laughs> dat is het niet. <laughs> is het een brug? Het is, ja, dat heb je, ja. Het, zijn, uh, het is uh, stalen balken. Ja, waar je een brug van gaat bouwen. Voor de brug in Turnhout, België. Een nieuwe brug. Ik vind ik niet slecht voor mezelf weer, hè? Nee. Nee. Nou, Rutger, <laughs> dank je wel. Ja, dank je wel, Astrid. Pas op hè, met de brug. Ja, zeker doen. Doei. Dag. You could be on Driving on nine. Heb ik me laten vertellen. Ja, want ik kende het niet. Dus uh, dank je wel, Rutger, daarvoor. Ik vond het nog best een mooi liedje ook. <laughs> het was even een risico. De Breeders op Radio 1 op verzoek, inderdaad. 0800-1121 is het nummer dat je kunt bellen... als je antwoord hebt op een vraag of een nieuwe vraag hebt natuurlijk. Um, mocht je verstand hebben van het Hawkeye-systeem... oftewel lijntechnologie, oftewel het scheidsrechterscontrolesysteem... bel dan even naar 0800-1121... Edwin en ik willen heel graag weten hoe dat dan praktisch in zijn werk gaat. Uh, mocht je nog een aanvulling hebben op het verhaal van Francisca... waarom sta je rood? Sta je bij iemand in het krijt... maar zit je in de schulden? Dan ben je ook van harte welkom om even van je te laten horen. Uh, mocht je een kippenhok kunnen leveren in Putten aan Ella... mocht je nog iets hebben staan achter in het tuin... dat je denkt van nou, dan breng ik even naar Putten... dan wordt Ella daar heel blij van als je belt naar 0800-1121. En uh, nou, tips en trucs nog voor Hannie voor de paardenstaart... oftewel de heermoes in haar tuin... Die kun je ook nog steeds doorgeven via 0800-1121. Um, Tom? Ja, Astrid. Do, Hallo, dokter Astrid. Dag, zeg het eens. Want je lijkt wel de dokter, joh. Want dan bel je ook een uur en is constant in gesprek. Echt waar, is dat zo? Wat een rot dokter heb jij. Ja. Ja, dat je... ja, is zo. Ja. Uh, ik had over de herenmoes ook nog een aanvulling. Bij ja. ons heet het kattenstaart. Kattenstaart, ja. Ja, kattenstaart. Geen paardenstaart, maar kattenstaart. En ja. dan, je op, uh, dan moet je constant schoffelen, want er groeit ze over de kop. En dan gaat het allemaal dood. Oh ja. Of heet water opgooien, dan uh, heb je het ook, water. Uh, zo slecht dan uh, beter ook kwijt. Oh, Kido, oké. Okay. Maar het is een, het is een heel uh, heel uh, gemeengoedje, ja. Want je hoeft het niet te bestrijden met zo'n rend-up of andere, want daar groeit alleen maar van. Oké, okay. nou dat is een goede waarschuwing. Ja. ja. De pinkste bloemen, nou die bloeien nou pas. Ja. Want dat is een zoutkante uh, bloem. En die, groeit, of die bloeit meestal met pinksteren, maar omdat het zo'n raar voorjaar is dan... net als de die bloeit nou ook pas. Zou de pinksterbloem zich aanpassen aan pinkpop? Want dat was ook vier weken te laat dit jaar. Ja, dat is oké okay Dus stellen, ja. Dat zal het vast zijn, ja. Ja, ja. Uh, de exorcisme, dat heb je in een opleiding in het Vaticaan. Ja. Dat heb ik op een band gezien van Kijk op het Vaticaan. Want dan hebben je daar een opleiding voor. En dan worden ze uitgezonderd over de hele wereld. En dan kun je ze inderdaad een bisblom bestellen. Ja. Om de duivel uit te drijven. Leuk. Nee, uh, is interessant. Ja. ja. Uh, de hockey. Ja. Ja. Nou, dat heb je natuurlijk ook bij hockey. Dat heb je bij tennis. En even heb je nog wel bij, uh, dat bij Amerikaans voetbal. Ja. Uh, dat nemen ze op, hè? Ja, maar hoe doen ze dat? Nou, dat, ja, bij elke sport nemen ze tegenwoordig op. Ja, maar hoe? En dat gaat in de computer. En als ze dan, net uh, bij hockey, uh, denken ze dat er een uh, fout of een voetfout is. Of weet ik veel, dan vragen ze het tussen een hockey. Ja. ja, maar we weten wat het is, maar we willen graag weten hoe dat praktisch in zijn werk gaat. Hoeveel camera's staan er dan? Dat zijn de, door de computer uh, technologie, kunnen ze op alle uh, hoeken kennen ze dat be bekijken. Oké, okay, vier dus. Ja, maar ja, dat kennen ze ook uh, via de technologie uh, van, van de computer, de beelden. Technologie, computers, beelden, ja. Zo, zo uh, draaien dat ze het op alle kanten kunnen bekijken. Eigenlijk kun je alles Zoals met die vier camera's zien. Camera's, je... camera's te hebben? Ja. Dat, dat hebben ze mij een keer uitgelegd, zoals het uh, zo gaat, de meeste. Okay. En waar zie je het dan? Dat, dat, dat soort hockey, een mannetje in een hockey. En in een, een hockey? In. En dan, een hockey-hockey, hockey. ja. Is. Het hockey-hockey. Nou, dit is, ja, dat klinkt eigenlijk ja, heel logisch. Of tennis of Of bij Amerikaanse Het hockey-hockey-hockey. Hockey hockey. <laughs> en door die computer bepaalde drukken. Dan kunnen ze op alle standpunten bekijken of ja. het... Uh, uh, een bepaalde fouten zitten. Of, uh, of iemand de fout is of over de lijn is of weet ik veel. Ja. Maar je zit, dat lijkt mij logisch uitgelegd, niet te moeilijk. Nee, een beetje, de, beetje voor dummies. Ja. Eh. Uh, ja. Ik dacht dat elk dier een ijsprong had, ook een mens. <lacht> ja. dieren hebben dat vooral. Ja. En een olifant heeft bijvoorbeeld maar één ijsprong. En, en een poes en een kat hebben er meerdere. Oh. Bij mensen, als er meer eitjes loskomen, dan kun je er een meerdere in krijgen. Als ze bij kunstmatige informatie, dan krijg je natuurlijk ook meer eitjes in. Dan krijg je ook meerdere uh, baby's. Ja, meestal soms. Ja. Toch? Ja. ja. Nou, dat, dat wat, wat was niet meer te vrezen. Dat had ik vroeger ook. Als hij voor je uitkijkt, dan heb je dus geen oog Alleen als je naar beneden kijkt. Ah. Ja. Hoe kom je daar vanaf? <lacht> nou, kwestie van niet naar beneden kijken. Ja, maar je, je zit bijvoorbeeld, als je een bal op een dak trapt, moet je het er toch een keer vanaf halen. O oh ja, nou ja, dat laat je dan doen. Nee, nee, dat heb ik een keer gedaan en ik scheet toch alle kleuren in mijn broek, maar... Precies. Toen uh, zei mijn vriend, joh, dan komt mijn vader aan. Ja, ik denk, jezus, krijg ik om zo de mieter. Toen ben ik toch naar beneden gesprongen. En sindsdien heb ik een auto meer. <laughs> nee, want het viel mee, je leeft nog. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja Maar ja, ja, ja, om nou Pieter uit een luchtballon te laten springen, dat vind ik ook weer zo wat. Ja, maar dan moet je gewoon vooruit kijken, niet naar beneden. Want de hoogtevrees is verder niet te genezen, alleen... Als je die ja, ja, bepaalde hoogte dan toch maar naar nou, beneden springt. Ik, ik mijn tand dan geen domme lip heen, maar ja goed, had het niet gezien. Nee, nou, dat kan ja, het ergens. Nou, dat is misschien voor sommige mensen een handig advies dan. Ja, uh, ik nog meer? Ja, de kunst. Ja. ja. Dat is bij de heleboel gemeentes en instanties natuurlijk gewoon beleggen dat uh, Oh, uh, oh nou, maar dat vind ik... Dat, oh, soms, dan kijk ik gewoon zo... Dan staat het voor mijn neus, kijk ik er gewoon overheen. Wat dan? Nou ja, dat is natuurlijk gewoon... Dat, dat is een hele logische verklaring. Ja. En daar had ik helemaal niet aan gedacht. Ja. Dat inderdaad, dat als je zo'n... Nou ja, misschien... In, in, het, in de ogen van sommige mensen niet zo mooi uh, uh, blauw uh, vierkante dingen ergens neerzet... Dat, dat je het ook op een bepaald moment eventueel weer zou kunnen verkopen. Ja, daarom kopen heel veel mensen nou zelf of goud of uh, andere als een belegging... of uh, in postzegels uh, als je heel oude hebt, dat blijft alleen in waarde stijgen. Dat kan je verkopen en dat brengt zo'n eigen geld weer op. Ja, oh, dicky Tom. Logisch. Nou, dankjewel. je en eh, uh, bolen jij wel eens? Bolen ik wel eens? Uh, nee. ja, bowling, nou, hè? ik heb het wel eens gedaan, maar mijn nagels breken dan. Ja, wat wat, hè? Ja. <laughs> ik kon het ook niet. En, uh, ik, Hoezo, ik, ik kon het op, ook niet? Wat is, is dat, dan dat nou voor de conclusie, de Tom? Gaten in zitten. Ja, om te gooien, ja. maar ik is altijd mij geleerd, elke bal of kogel of als er een beetje oneffenheid in zit, dan, dan, dan zwenkt hij af. Ja. Nou, daarom krijgt die lucht volgens mij in die gaten, daarom gooi je hem in die goot. Wat is je vraag, Tom? Nou, waarom... Eh, Bolingen, waarom geen bal zonder gaten? Waarom kun je niet op een andere manier gooien dan je hem wel rekken gooien? En hm. volgens mij, als je een bal toch gooit, vangt die lucht in die gaten, dan zenkt hij af. Maar ik, het is niet dat ik het specifiek opzoek op uh, Eurosport, als dat nog bestaat. Maar nee, nee, als nee, nee, ik... Nee, maar wat Laat Tom, me nou we even uitpraten, Tom. Ik nee, heb maar jou maar ook uit laten praten. Je, je zit gewoon de hele de de de de tijd goud. dwars door me heen. Hé? Dat is het. Nou, dat ik ook graag even iets wil zeggen. Ja, dat mag. Oh, dank je. Uh, dat, uh, als je dus uh, bijvoorbeeld op Eurosport het bolen zit te kijken en je ziet ze gooien, dan zie je ze toch relatief recht gooien. Volgens mij is dat ook een beetje de sport... dat het je lukt om uh, zeg maar recht over die baan te gooien. Ja, als je goed kijkt, gooien ze met effect. Dus die, gooien, die houden rekening met een bepaalde stroom... Ja. die die bal vangt met, met die gaten erin. Ja. Dan dus, gooien ze met tegeneffect, daarom hebben ze ook een, een polsdrain aan... Ja. Om, omdat ze met effect gooien als draai je hele pols uh, vierkant eruit. Nou, maar als je wil bowlen volgens jouw systeem, dus dat, dat je zo min mogelijk handicaps hebt, dan kun je misschien het beste gewoon een gultje aanleggen in de richting van de kegels. En dan de kegels recht achter elkaar zetten. Ja, ja ja ja ja ik vroeg me altijd al af want ik, ik doe het ook niet meer want ik nee, ik, ik, is zo. Ik, ik draai maar eigenlijk mijn rug en mijn pols en, en mijn nagels als je die vingers al niet zijn want er moet je nog een goede gaat hebben waar je, je vingers in passen anders ga je mee ja bewegen is inderdaad iets wat je zo min mogelijk moet doen daar ja. raak je alleen maar van geblesseerd. Nee, Tom, ik, ik neem hem mee. Waarom kun je niet bolen met een bal zonder gaten? Ik vind het wel leuk. Misschien dat er ja? nog iemand op belt. Ja. Oké. Okay. Ik wens je een prettige voorzetting. Ja. En dan uh, hoor ik het misschien nog wel. Die kans is groot. Dank je wel, Tom. Oké. Okay, dag, dag. dag. Hoi, hoi. Hallo, Willem uit Groningen. Ja, hallo. Hi, zeg het eens. Nou, Ik, had, uh, ik heb uh, een, een idee over die paardenstaart. Of de akkerpest en uh, nog wat. Uh, paardenstaart, laatste... akkerpest. Wacht even, hoor, die is nieuw. Die schrijf ik er even bij. Hiermoes, paardenstaart, akkerpest, kattenstaart. Ja. Ja, ja akkerpest is ook een, een naam daarvoor. We hebben het ooit uh, in de vorige woning. hebben we er ook uh, gedoe mee gehad. Ja. Eigenlijk niet veel mee gedaan. Maar ik wil echt een link leggen naar Zevenblad omdat akkerpest is ook gewoon een kruid. En uh, om hem weg te krijgen, uh, kun je het gewoon uitmergen. En ik heb de, de laatste meneer die, die iets over zei, heb ik niet helemaal meegekregen. Mm -hmm. Die zei heet maar, water en uh, omschoffelen. Ja, maar de, de, de, volgens mij, de truc is, in ieder geval bij, bij 7 blad dat je kunt ervan binnen. En dan ook zonder, uh, zonder chemicaliën, en noem maar op. Hoe dan? En Dat is gewoon alles wat boven de grond komt, afknippen. En, en maar, maar de, want dat, dat had, die optie had ze wel overwogen, maar dat duurde drie jaar, zei ze. Ja, je moet, je, ja het, is een, het, is, het is even een, een, een, een wedstrijd. Investering? Je kunt, je, je kunt winnen. Oké. Okay. Duurt, even, duurt even, maar dan nee, heb je ook wat. Ja. Maar wij hebben nu, toen, toen met, met de vorige woning hebben we dat, hebben dat gewoon laten zitten. Maar nu kwamen we in uh, met een deze, toen we hier gingen verhuizen, mm -hmm. kwamen we terecht met een uh, zevenblad uh, verhaal. En uh, nou, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde verhaal. Ja. Ze, draaien, ze draaien gewoon ook maar iets aan die wortels doet, ja. dan gaat die stuk. Je trekt bijvoorbeeld een plantje eruit, en dan heb je twee worteltjes, twee uiteinden, dan krijg je een nieuw plantje. Ja. Ja, stekkies. Als, Trekken is stekken. Je, Mooi gezegd ja, vond ik dat. Ja, ja. Maar als je dat nou gewoon niet doet, maar gewoon. Nou, je kunt gewoon één keer rigoureus alles eruit halen uit de grond. Maar daarna gewoon standaard afknippen. Ookido, nou goede tip. Dan, ja, dat gaat toch zonder chemicaliën. Ja, inderdaad. Dat is dan weer het voordeel. Nou, hartstikke goed. Dankjewel, Willem. Oké. Okay. Een fijne nacht nog. Ja, hetzelfde. Hoi. Doei. Erik. Ja, goedendag. Goeiedag. Ik had een vraag over, ja. over, uh, over het geldstelsel ja. in de hele wereld. Ja. Hoe, hoe ze dat uh, controleren of in de gaten houden. Kijk, de euro en de dollar is wel een beetje controleerbaar natuurlijk. Mm -hmm. Maar uh, al die uh, 528 andere munten, dat, is, dat wordt wel een moeilijk verhaal, denk ik. En heb maar... je wel de Wereldbank, dat begrijp ik wel een beetje het hele verhaal. Maar wat nou als Amerika zegt, nou ik uh, druk uh, 3 miljard uh, dollar biljetten erbij? Noem maar een het Dat ze dat stiekem doen? Bijvoorbeeld. Hmm. Dat kan ook in andere landen gebeuren. Kijk, normaal gesproken zeg je. We controleren dat aan de hand van de goudvoorraad. Dat ja. was ook zo, maar ja, tegenwoordig. Ja, dat is al land, los. Land, maar elk land zit in de min. Dus dat, is, dat verhaal ik kan niet meer opgaan. In maar misschien Elk land zit in de min. Dus hoe. Ik ken dat dan. Wie leent dan van wie? Maar misschien is dat wel zo, Erik, dat iedereen stiekem geld bij zit te drukken. Nou, dacht je niet, hè? Kijk, je kan iedereen vertrouwen, maar niet om geld. Zitten we gewoon allemaal, maar dan hoop ik dat zitten wij het die, ook doen. Zitten wij te bezuinigen? Ja, of niet? Wij zijn, bij, nou, bij ons gaat het het hardst. Kijk, Europa, die, dat, dat, dat verhaal. Ja, ik weet ook niet hoe dat helemaal bij de Oekraïne en dergelijke zit. Maar Frankrijk en Duitsland, dat, dat geloof ik wel een beetje. Maar. Oh? Andere dingen, daar uh, heb ik toch zomaar twijfels over. Interessant. Kijk, hoe kennen nou, nou Amerika die staat ondertussen min uh, 17 biljoen of zoiets. Uh, als je dat per burger uitrekent, dat bestaat nooit meer. Ja, maar dat zijn twee verschillende vragen. Van waar, waar, waar blijft nou, al het ik, geld als dat, iedereen in de min staat? En de vraag, hoe houden ze in de gaten of een land extra geld ja, bijmaakt? Nou, dat, dat is de hoofdvraag, zeg dat maar. Dat vind ik ook een interessante dat, vraag. Daar weet vast iemand het antwoord op, Erik. Dat, dat gaat vast nog goed komen. Ik, dat, dat denk ik ook wel, toch? Al, ja. Nou, dankjewel voor je vraag. Oké, okay, prima. Goed, fijne doei, nacht doei, doei. nog. Doei. Ja, okay, doei, doei. Okay. Pietje. Ja, goeienacht. Oh. Hallo. Hai <laughs> Astrid. Moet je nu al lachen? Oh, ik moet al doorlachen. Oh. Maar. <laughs> zo grappig is het niet hoor, heermoes in je tuin. <laughs> um, dat hangt er vanaf hoe je ernaar kijkt. Oh, ja. Een, een heel, heel erg leuk boekje is Verwilderen van Romke van der K. He, dat is een mooie oh, tuinmeneer. Dat is zo'n leuke tuinmeneer. Ja, en als ja. je nou het laatste boekje verwilderen leest... dan is uh, is een uh, heel erg diepwortelende plant... Ja. die uh, een heel zeldzaam mineraal op grote diepte voor ons naar boven haalt. Ja. Een mineraal wat de planten nodig hebben... En inderdaad, wat die andere meneer zegt, gewoon knippen. En dat is helemaal niet zo heel veel. Je moet drie keer per jaar moet je de boel even knippen. En dan in je compost of onderschoffelen. Maar dan bevrucht je je tuin ook nog op een bijzondere manier. Dus misschien helpt dat mensen. Dus een beetje omdenken wat jij doet. Ja, een beetje vriendelijker denken. Net zoals dat je zevenblad kun je heerlijke uh, pesto van maken. Echt waar? Ja. Oh. Dat is net zo lekker als basilicum pesto. Het is natuurlijk een andere vorm van pesto. Maar uh, daar kun je heerlijke pesto van maken. Hoe maak ik dat dan, pesto van Zevenblad? Net Slevenblad? zoals je pesto maakt, het blaadje fijnmalen met wat olie en uh, nootjes of pitjes of uh, in uh, verhoudingen. Oh. Daar kun je zelf zo naar kijken in zo'n zo blendertje hè, kun je het mee doen. Nou, goed idee. En kun je nog heel... Uh, en een beetje zout moet er ook in. in pet. Niet vergeten, anders is het niet uh, hachelen. Nou, zout is belangrijk voor iets, yeah. uh, iets pittigs. Ja. Nou, dankjewel Pietje. Ja, en ik wou nog even zeggen over de uh, uh, dat bolen zonder gaten. Dan moet je gaan kegelen. Is dat zonder gaten? Ja, ik vroeg het ja, me af. Ik wou het niet gaten. zeggen. Ja, zitten er zitten er geen gaten in een kegelbal? In een kegel? Nee. Beken, bal, kegelbal. Ja. Nee, Is, oh. maar dat vinden, met een bowlingbal kan je volgens mij harder en meer vaart maken. Ja, en vind vinden ik... volgens mij mensen dat leuker. Ja, maar ik geloof dat gaan Tom kegelen. dat sowieso toch niet wil. Vaart ja, nou maken ja, dan en moet je zo. gaan kegelen. Nou, wat een goed idee. Heh. Staat genoteerd, Pietje. Dank je wel. Oké, okay. daar gaat Dag. We moeten misschien een keer een uh, luisteraarsbedrijfsuitje doen... dat we met z'n allen gaan kegelen. Alhoewel, zelfs daar blessures bij gaan vallen, denk ik. Ik skip het idee meteen weer. Uh, even kijken, Wienand... Ja, ik ben Wiener. Nou, dan ben ik Astrid. Astrid. Ja. Hallo. Ik had een vraag over uh, die, uh, die gele driehoeken die je daar wel eens op de weg ziet. Gele driehoeken op de weg? Ja, ongeveer uh, 20 centimeter groot. Oh. En daar uh, zie ik dan en dan vraag ik me steeds af waar gaat dat voor? En waar zie je die dan? Nou, in de uh, meeste in dorpen en steden. Oh niet dus zo uh, buitenaf meestal, maar dan meestal in, in de bebouwde kom. En staan ze geschilderd of zijn het borden of zijn het, ik weet ja, het niet. Het, ja, zijn, ze zijn uh, geschilderd. Oh. Op de weg. Dus er, sta, er staan gele driehoeken geschilderd van 20 centimeter groot. Ja, ongeveer 20 centimeter denk ik. Oh, ik weet, dit is mij nooit opgevallen hoor. Nee, maar ja, ik heb ze van de week ook alweer op verschillende plaatsen gezien. En zeg maar, bij jou in het dorp, hoeveel zijn het er dan? Nou, af en toe zie je ze dan uh, één of twee uh, in de straat. Oh, dat is nog best veel ook. En verderop weer, uh, weer een paar soms. En is het niet uh, vlak bij een zijstraat of zo? Of een uh, put in de weg? Of, uh... Nou, dat is me niet zo opgevallen. Nee, dat, is, dat, is, dat ga je natuurlijk nu ook niet controleren. Dat begrijp ik ook wel weer. Ja. Nee. Nou, dus gele, gele driehoeken geverfd van 20 centimeter groot. Ja. Ik ken het niet, dus ik... Valt er nog iets over te vertellen verder? Wat voor kleur geel? Uh, ja, wat voor kleur? Ik ga gewoon... Uh, ik zo... <laughs> kan die kleur niet aanduiden. Van... Nee, maar of gewoon waar je, wel je wel aan de denkt de... als je aan geel om. denkt. Ja. Nou, oké, okay, dan, uh, dan uh, noteer ik hem, Wienand. Ik ga op zoek naar een antwoord. Ja, bedankt. Jij bedankt. Dag. Ja, dag. 0800 1121. Ari, de jong, goeienacht. Ja, goeiemorgen, Uitvind. goedemorgen Ari. Ha hallo, ik heb een uh, antwoord over de uh, gele bilkies. Nou ja, dat is snel. Ja. Zeg het eens. Dat heeft te maken met de uh, brandkranen. De brandweer... Uh... Die wil graag weten waar de brandkranen in het wegdek zitten. Oh, dan ja. hebben ze die geld terug geschilderd. Maar oh. zitten die brandkranen dan echt onder het asfalt? Dat zijn de, die metalen putjes die je wel eens in het wegdek ziet... van ja. uh, door 15, 20 centimeter. Ja. Dan hebben ze, die zijn natuurlijk niet echt goed zichtbaar. Oh. Die hoekjes uh, op het wegdek geschilderd nou, wat, wat, uh, wat een geweldig systeem weer. Nou, dan weet ik dat ook ja. weer. Als ik een keer een brandkraan nodig heb, dan zoek ik dus naar een gele driehoek. Ja, ja, en een kraantje meenemen, hè, want de kraan die zit, uh, die zit er niet bij. Het is, alleen oh, de aanslag. is op zich wel heel verstandig. Maar zit die, ja. je moet dus een speciale uh, brandweergeschikte kraan hebben... wil je er ook nog water uit kunnen krijgen? <laughs> ja, ik zou gewoon de brandweerwagen meebrengen. Oh, dat is... Nou, Maar weet je wat, anders wacht ik gewoon tot ik een keer een brand moet blussen. Doe dat maar, ja, ja, dat is misschien wel zo verstandig. Oké, okay, ben je onderweg, oh. Arie? Ik ben onderweg naar mijn werk, ja. Regent inderdaad. het? Het uh, miesert, ja, En waar miesert het? Uh, momenteel in Amerongen. Oh, nee, dan weten we dat het miesert in Amerongen, want ik hoor de ruitenwissers heen en weer gaan. Ach ja, dus dat vandaar. Ik, nou, dan heb je in ieder geval ja. voorlopig geen brandkraan nodig. Voorlopig niet. Oké, okay. goede rit nog. We gaan zo. Ja, dankjewel. Arie? Goeie uitzending. Arie, ja. Ari. Ja? Wat doe jij? Uh, ik ben chauffeur. Oh, oké. Okay. Nou, dat vind ik even genoeg, op, want ik ga naar de nieuwsleven. Op, een, uh, ge op oh. een gele bus. Een, ge een gele bus. Ja. Nou, rij ja, voorzichtig. Nou Daarom ik weer van die driehoekjes, hè? Ja, want natuurlijk als je bus geel is. Dag, Ari. 0800 1121. Nachtzuster. Een programma van Max.